Een geweldig nummer om de show mee te beginnen, toch? Op deze zondagmorgen bij ZVO. Ach, prachtig. Uh, George Harrison en Something. En er komt nog veel meer moois aan de komende twee uur. Dus er is dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar ZVO. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren dus vertroetelen met prachtige muziek. Maar ook een paar interessante onderwerpen die we met je gaan bespreken. Bijvoorbeeld straks gaan we praten met een heuse gezondheidsprofessor van het Erasmus MC uit Rotterdam. Interessant. Hier is Sherbet.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 Than any tree ever grew, deeper than any forest primeval. I am.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 ...van Den Vogelberg. Natuurlijk deze laatste zondag van juli alweer. Langer, terwijl de dagen korter worden. Helaas, helaas pittenkaas. En Sherbet met het mooie HOZ. Straks gaan we praten met Lex Burdorf. Hij is gezondheidsprofessor aan het Erasmus MC. En daar wordt natuurlijk van alles bestudeerd. En um, ze bestudeerden daar dat het ongezond gedrag... ...vaak helemaal geen keuze is. Dus ja hoe dat dan zit. Dus je zou kunnen zeggen dat ongezond eten en ongezonde levensstijl aan jezelf ligt, maar uit onderzoek blijkt iets heel anders. En hoe dat dan zit, dat hoor je over een kwartier hier bij ZVL. Staff cuts have socked up the overage Directives are posted, no callbacks, complaints Everywhere is calm Hong Kong is present, Taipei wakes up the Talk of circadian rhythm I see today with the newsprint. print, Flat caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at Time. langslapers onder ons... ...toch maar mooi even de birds... ...nee nee, niet de birds, moet je mij horen zeggen. ...ik ben al helemaal in de bodem vandaag... ...REM, Rabbit Eye Movement... ...and Day Sleeper... ...en John Mayer... ...en Paper ...natuurlijk, hier in de show zijn nu lekker aan de koffie, zoals gebruikelijk. Als je een vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je hoe het werkt hier. Wij komen hier binnen zo rond half tien op zondagmorgen. En dan gaan we zitten en dan nemen we even de dag door. Nou ja, meer de nacht. En dan vervolgens gaan we gewoon aan de slag. En dan komt er een stortvloed aan koffie over ons heen. Geweldig. Want zo beginnen we de dag natuurlijk goed. Misschien jij ook thuis. Goed, tijd voor een motorrit. Een motorrit met de birds. Luister mee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 To be free And that's the way It turned out to be Flow with, with, with the be. Floor, river flow Let your waters wash down Take me from this road To some Other town Flow river flow Past the shady tree Go river go Go to the sea Flow To the sea The river flows It flows to the sea Wherever that river goes That's where I want to be Flow je waters down, take it from this road to some other town. Het is zomer, omroep z Als ik denk aan al die jaren, jaren dat we samen waren. Altijd samen jij en ik, als ik denk aan ons verleden, hoe we alles samen deden, word ik stil een ogenblik en ik denk, ja dan denk ik aan die meiden die ik nooit heb kunnen krijgen omdat jij me in de weg zat en dan denk ik bij mijn eigen aan die wilde avonturen die ik steeds moest laten schieten omdat jij dan zat te wachten met een schaaltje rode bieten. <lacht> Aan die keer dat ik op reis ging en Margot mijn bed zou delen O Margot zo wel geschapen om het overspel te spelen Maar ik kreeg die blinde darm en in plaats van wilde nachten Zat jij met een bosje tulpen in het ziekenhuis te wachten Want jouw streep liep altijd door mijn seksuele rekening Liefeling, lieveling, lieveling Als ik denk aan ons verleden, hoe we alles samen deden, alles samen jij en ik Als ik denk aan al die dingen, maken die herinneringen, mij hield stil een ogenblik en ik denk Hoe ik steeds als jij in zee ging in een strandstoel zat te hopen, ijdele hoop, want jij kwam altijd weer de golf uitgekropen en dan denk ik, waarom mot de toch altijd boffen? Want jij staat toch ook te koken en jouw gas kan ook ontploffen. En ons huis heeft toch ook trappen waar de loper los kan raken. Waarom wil geen tram of auto ooit bij jou eens brokken maken? Maar jij bent niet stuk te krijgen, helder staat me dat voor ogen. Jij wordt later opgegraven door verbaasde archeologen. Onbeschadigd, onveranderd als een prehistorisch ding, lieveling, lieve lief. Maar dan zijn er van die nachten dat die bittere gedachten al die weerzin dat verwijt, mij zo vreselijk brouwen, en dan ben ik niet te houden. Want dan breekt mijn hart van spijt, bittere spijt. Spijt dat ik met jou getrouwd ben, dat ik dacht: het zal wel lukken. Nou, ik weet het, je kan beter de vierdaagse doen op krukken. <lacht> spijt dat ik niet heb geluisterd naar mijn broers, die toen al zeiden: man, je kan veel beter trouwen met een vrachtauto vol keien. Spijt dat ik niet van de centen die jij na mijn dood zult vangen Alle meiden van de wallen met bijjous heb volgehangen Ik heb spijt dat ik zo sul was dat ik nooit ben weggelopen Maar toch tegen beter weten op verandering bleef hopen Ik bleef nog op gratie hopen toen ik al aan de galg ging Lieveling, lieveling, lieveling een van de allermooiste liefdesliedjes die ik ooit heb gehoord. Hij is al oud hoor, of ze is al oud. Wat is een liedje eigenlijk? Is dat een neef of Lieveling uit 1971 van de legendarische Wim Sonneveld. Of Zonneberg. zoals je wilt. En de Birds er ervoor met Ballad of Easy Rider. Van die beroemde film over ja, een motorfietsclub, zal ik maar zeggen. Hè? Motorclub in Amerika. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Dick van Gooswilligen. Volgens gezondheidsprofessor Lex Beurdorf wordt ongezond gedrag vaak niet eens bepaald door een vrije keuze, maar grotendeels door onze leefomgeving. Hij is inmiddels met pensioen bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit, maar adviseert desondanks strenge maatregelen. Minder auto's, minder fastfoodketens en een verbod op vapes, omdat anders de verbetering van onze leefstijl te traag gaat. Lex Welkom in het programma. Uh, je stelt dat ongezond gedrag vaak een, geen vrije keuzes, maar vooral wordt bepaald door de leefomgeving. Wat bedoel je hiermee? Ja, we hebben door uh, veel onderzoek hebben we kunnen aantonen dat veel beslissingen die mensen nemen, dat zijn impulsbeslissingen. Daar denken ze niet zo goed over na, maar dat zijn impulsbeslissingen. En stel je nu voor dat je door het uh, Rotterdam Centraal Station loopt... Je hebt uh, lekker hard gewerkt en je gaat naar huis en je hebt een beetje trek. En er zitten alleen maar fastfoodzaken. Nou, dat is wanneer die omgeving jou ertoe uitnodigt om ongezond eten. Maar dat is in de jaren veranderd. Want uh, toen ik daar, zomaar zeggen, begin jaren tachtig liep, toen ik begon te werken... toen uh, stond daar misschien uh, een, een koffietentje met een, uh, met een gevulde koek en dat was het dan ongeveer. Precies, die omgeving is... Uh, Heel erg aan het veranderen in grote steden. Wij hebben in ons eigen onderzoek ook laten zien dat uh, het aantal fastfoodzaken in Rotterdam in de afgelopen 15 jaar verdubbeld is. En dat zie je ook in andere grote steden. Gezond leven is, uh, moet geen straf zijn. En dat zeggen wij ook altijd. Uh, en je moet zorgen dat je, nou ja, je dagelijkse uh, voeding dat die gezond is. Uh, bijvoorbeeld veel minder zout, veel minder suiker Nou die keuzes uh, kan je maken Maar dat je af en toe ongezonde dingen doet Dat is niet erg Maar het gaat erom dat je elke dag uh, gezonde voeding uh, gebruikt En die nou ja, echt die kant en klaar dingen hè, Dat is echt waar, daar zitten de grote risico's Die zijn te zout, er zitten veel suiker in, er zitten veel vet in en als je dat elke dag eet, dan ben je twintig jaar later... ...behoor je tot de doelgroep met uh, obesitas, uh, suikerziekte... ...allerlei andere problemen. Maar hoe moet ik het dan doen? Dan moet ik verse groenten gaan halen, fruit moet ik gaan halen... Uh, ...volkoren brood, uh, uh, enzovoorts? Ja, dus als je bij het boodschap... Uh, ...ik ga elke zaterdag naar de markt... ...en dan, uh, dan laad ik mijn tas vol met uh, vis, groenten en fruit... En dat gebruik ik dan drie, vier dagen en dan hoef ik nog maar één keer door de week naar de supermarkt om uh, wat, uh, ja, wat verse groenten en fruit te kopen en wat rijst. En dan heb ik een gezonde maaltijd. Kan je je voorstellen dat mensen denken, ik vind het toch allemaal wel moeilijk en ingewikkeld en ik vind het eigenlijk wel makkelijk. En als ik in de supermarkt ben dan laat ik al die pakjes in en is het klaar. Ja, uh, daar is die supermarkt en die fastfood ook voor bedoeld hè. Om het zo snel eh, kant en klaar mogelijk aan je aan te bieden. Ik denk dat je meer bewust moet zijn wat de lange termijn consequenties zijn van het ongezonde eten. En als je eenmaal diabetes hebt, dan zal iedereen je vertellen: dat is geen leuke ziekte. Dat beperkt je in de dingen die je kan doen. Dus gezond ouder worden met nou ja, vitale. Oude mensen, dat, dat is eigenlijk uh, wat ik, in ieder geval wat ik zelf nastreef. Wat zouden bedrijven en overheden in Nederland moeten doen om dit ook een stop uh, toe te roepen? Ja, ik denk, ik zie nu dat grote steden veel meer aandacht hebben voor die gezonde leefomgeving. Wat mij betreft betekent dat ook dat niet in de gewone winkelstraat, als er een winkel weggaat, dat er een fastfood in, uh, terugkomt, maar dat je actief reguleert. Niet te veel fastfood in de stad. Uh, en de stad vergroenen, toegankelijker maken voor lopen en fietsen, zodat het gewoon een leuk verblijf is in de stad. Als mensen nu toch meer willen weten over gezond eten, er is enorm veel over te lezen en te bekijken. Heb je een gouden tip waar mensen terecht kunnen? Ja, er zijn natuurlijk op het, uh, op het web zijn een aantal hele goede websites. Het Voedingscentrum heeft heel veel goede informatie. Dat moet niet mogelijk zijn om dan nou ja, gezonde maaltijden thuis klaar te maken. Die binnen 15 minuten op tafel staan. Hm. Uh, maar die je wel ertoe, nou ja, die ertoe bijdragen dat je niet elke keer maar heel makkelijk uh, de hamburger weer uit de kast trekt. Lex Beurdorf, gezondheidsprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank voor dit gesprek. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Omroep staat Have a good flesh and blood. A mile of my love solid road As I was I got to think twilight starts to fade Sitting here That chill out of the morning Thinking of The plans we made Een van de kleinere hits van Joe Cocker, maar toch wel een van zijn mooiste, vind ik persoonlijk. Nine Calls, hier zo bij ZVL. Ik hoop dat je er een beetje naar je zin hebt vandaag. Ja, ik wel hoor. Gaat hij wel lekker eigenlijk. Lekkere muziek, ik zelf, ja. Ik heb het natuurlijk zelf uitgezocht, dus dat zit natuurlijk wel een beetje mee, hè. Uh, verder hoorde je Mr. Mister, Broken Wings en de korte uitvoering. de lange, nou, die duurt er wel heel lang, hoor. Um, die hoort ze hier bij ZVL. Straks in het volgende uur over ongeveer drie kwartier... hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever die ging deze week de straat weer op... met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles. Wat? Dat hoor je dus over drie kwartier hier bij ZVL. Maar tot die tijd onder andere deze prachtige van Embrace. Wonder. If I cry out with fear, I'll feel more afraid, so it sends back into me, cause you are like forbidden fruit, I'll shut him Zo boeiend. Altijd lekker een beetje romantisch uh, gedoe. Hoe zal ik maar zeggen in het Frans? Van Isabelle Aubrey. En uh, ervoor hoorde natuurlijk Embrace met Wonder. Op deze uh, toch wel aardige zondag. Laten we wel zijn. Het is echt een Nederlandse zomer. Wel wat hogere temperaturen voor een Nederlandse zomer. Maar het is wel de afgelopen weken, laten we eerlijk zijn. Eh, best wel afwisselend geweest. Met een buitje en een strak zonnetje. En hogere temperaturen. En dan weer normale temperaturen. Eigenlijk... Ja, nou, helemaal niet zo'n verkeerde zomer. En we gaan al richting het einde van de zomer. Want over een paar dagen is het alweer augustus. Dus ja, gaan we weer terugkijken op een mooie zomer met de ZVL. Hier is Tammy Wynette, haar grootste. It's hard to be a woman. Give all your love to just.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 understand Me, met het woord dat je natuurlijk, waar de kinderen bij zijn, niet in één keer kunt uh, uitspreken, maar moet spellen. Dat hoorde je wel bij uh, die prachtige legendarische Van Harden. Oh nee, wacht even. Stand by your man. Oh, oh, ik zat al in mijn hoofd met divorce. Weet je nog? och, och, och. Maar Stand by man is natuurlijk vreselijk ouderwets. Tja, echt uh, country en western muziek van 100 jaar geleden. Um, daarna hoorde je Leo Seher. Hoe, hoe het komt dat ik zo in de war ben? Laten we zeggen, het is een seniorenmomentje aan het einde van het eerste uur van uh, de Zondagmorgen van ZVL. Ik ga even pauzeren. Over een paar minuten ben ik weer bij je terug. Na wat mededelingen en het nieuws met weer. En uh, dan gaan we het volgende uur beginnen met veel meer mooie muziek. Uh, iets meer tempo. En natuurlijk een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Wat mij betreft tot zometeen. En uh, tot besluit van dit uur. Och, wat prachtig. Mo en avond. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.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 De straat daar buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer voor de vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zon ligt in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel.